Ja, welkom terug in het uh, tweede uur. We hebben geen muziek om mee te beginnen omdat we een heel vol programma hebben. We hebben het uh, Vorige uur hebben we net niet kunnen afmaken met uh, het uh, interview met de uh, aanrichtervioen. En dat gaan we dus nu doen in het, uh, in het tweede uur. Dat is maar heel kort. En in het tweede uur dan, na, gaan we dan verder met uh, Belinda Geurensen over de verstoorde verhoudingen in de Raad.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 Het is uh, heel eenvoudig. Uh, ik was het gewoon niet eens met het beleid van mijn wethouder en uh, daaraan verbonden. Dus uh, de raadsfractie. Er zijn dus uh, verschillende punten die in het dorp bekend zijn. Ik heb daar ook uh, verschillende keren met de mensen over gesproken. En uh, dat heeft eigenlijk uh, niets uitgehaald. U bedoelt dan met name het uh, Plan Zuid of niet? Ik bedoel ook het Plan Zuid. En... Uh,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 Je wordt er helemaal vrolijk van als de zon schijnt van anne vandaan, Want ja, als je al die politieke perikelen zo hoort... dan, uh, <laughs> ja, ja. Ja. dan zou je misschien wel een ja. beetje depressief kunnen worden. Maar goed, in ieder geval, we gaan verder met, het, uh, met, met de uitzending over... Uh, dat Belinda dus was uh, opgestapt. En die zegt dus daar het volgende over. En nee, ik zal niet op persoonlijke titel in de raad gaan zitten. Ik geef, zoals van mij verwacht mag worden... mijn zetel terug aan de VVD...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 Schans, daar woont een meid, een spook van magerheid. Een lange dunne rariteit, een baling van een meid. Als je ze aankijkt dan wist je pas, wat voor op zij of achter was. Ze komt wel door een lampenglas, en iederzijd is kras. Jans van de Rans van Nieuwe Schans. oh wat een plank van een meid is dat. Jans van de Rans van Nieuwe Schans. wat een plank van een meid is dat. Maar nee, Jans zat in haar knokig lijf, meer lust dan menig andere wijf Ze was zo stok, maar lang niet stijf, ze had wel zin voor wijf O oh, gut, o oh, gut, was ik maar vol, en niet zo'n lange dunne tol Geen man gaat met mee aan de rol, ook ik wil wel een solo. Jans Ponderans van, van Nieuwe O, oh wat een van een medestand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 Jans Pomerans van Nieuwe Die was sindsdien heel dat mans Jans Pomerans van Nieuwe Schans Had maar reuze chans, Ze bracht het ganse dorp van streek De dominee vergat zijn preek De vissen sprongen uit de beek Als Jans maar naar ze keek Ze liep te tronken als een pauw Ze lag geen nacht meer in de kou Ze kreeg ze die gekregen had, was Jans weer mager als een lap. en zong de hele stad: Jans ons van Nieuwe Schans. Oh, wat een plank van een meid is dat! Jans ons van Nieuwe Schans. Wat een plank, wat de plank, wat de plank, plank, plank, plank, plank van een meid.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 maar volgens mij Pim jij, jij ook niet hè? Ik ook niet nee, ik ben, nee. sorry ik ben ook maar import ja, ja, ja, ja. Zeven als, als, als, jaar, dus uh, ja ja, dan, ja als je, als ze zeggen dat ja, als je tien jaar in Zandvoort woont, dan ben je in Zandvoort. oh nee ik hoor nog nog even vaal, hoor je hebt geboren zijn ja. drie generaties lang dus ja nou ja, ja, kijk eens aan nou, Bram Br Br Stijnen die was natuurlijk uh, voordat jij dus in Zandvoort kwam was ja. hij natuurlijk actief in de in de politiek en in, okay. in de politiek in, de, in, in het schrijven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 Ja, dat is waar nu het uh, HDMZ-museum staat. Er stond vroeger een gebouw, een voormalige school. Oh, dat heb ik ook niet meegemaakt. Nee, nee. En dat was ook een uh, ja, soort uh, allemaal lokale, die kon je dan huren en zo. En er werden okay. dan oefeningen gedaan door uh, oh. ja, allerlei verenigingen. Ja. En er werd toen een dierenkeuring werd daar dus gehouden. Dan kon je daar met je huisdiener toe gaan en dan ja. konden ze kijken of het allemaal goed was. En dan kon je advies oh, krijgen als kind van, je van je ja. ja, je moet je hond beter kammen of je moet je kat beter uh, verzorgen, want <laughs> we rotte tanden, weet ik het.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 Uh, troffen wij daar uh, verschillende oude uh, spulletjes aan. Die uh, pakweg 17, 18, de 17e, de 18e en de 19e eeuw gebruikt werden door de bewoners die destijds, of toen tijd, hier in Zandvoort uh, woonden. Nou, dat, was, uh, ja, dat vonden we natuurlijk erg leuk. En uh, wij zijn daarmee naar de Zandvoortse historicus bij Uitstek uh, gegaan, dat is uh, ingenieur Chris Wagenaar. En die wist dus exact te vertellen wat eh, ieder potje en ieder scherpje en ieder kruikje, waar dat eh, uiteindelijk vandaan kwam. Nou, ik heb dus eh, die twee plastic zakken vol, die heb ik dus aan eh, die man eh, gegeven. En eh, hij zal ervoor zorgen dat dus ook voor de toekomst die spullen bewaard blijven. Zodat ook de mensen die na ons komen, dat die nog altijd kunnen zien hoe de zandvoorter eeuwen geleden dus...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 ...van oude aanzichten en ik meen tussen de 700 en de 800 kaarten. Nou, daar had ook wat meer over mogen opschippen. Mevrouw, ga mee, neem me niet kwalijk. Nee hoor, echt niet. Maar ja, meneer Bram zei die staat hier toevallig niet vertelde. Maar ik vind, we zitten hier voor die huisdiering en niet voor mijn aanzicht hoor. Maar we hebben wel eens een tentoonstelling gehad van mijn aanzicht, inderdaad. En uh, er was veel belangstelling voor, hè?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 Max was voor de wat meer professionele mensen met superieur beeld. En VES werd uiteindelijk het populairste systeem. En weet jij waarom, uh, Pim? <laughs> nee, eigenlijk niet, nee. Nou, dat, ja. dat, dat, dat is omdat in de videotheken. er waren duizenden banden verkrijgbaar. <laughs>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 die uitzendingen allemaal opnam. Net op tijd dus, ja. Want ja, uh, pas enkele jaren later werd het echt populair op de homecomputer. Er kwamen grotere harde schijven, er kwamen illegale uitwisseldiensten... Ja. zoals Napster en de popula ja, populariteit ja, ja. Die schoot omhoog. Ja. Nou, en tegenwoordig is er in ieder huis wel een mp3-speler te vinden. Ik en, ja. en ken zelfs 70-plussers die, die dagelijks oude 78 toerenplaten... aan het digitaliseren zijn. Ja. En onder andere uh, Mario Zandvoort van het programma Zandvoort ja. uit Zandvoort... die gebruikt die bestanden weer...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 En uh, ja, die mensen die hebben de oorlog niet overleefd. En uh, er koopt op een gegeven moment iemand een huis in de jaren 60 of de jaren 70. Ja. En die gaat renoveren. En die, ja, die plank zit een beetje los. die haalt die plank weg. De hele vloer, helemaal onder de film liggen. Ja. Nou, dat is ja, dus ja. gebeurd ja. in Amsterdam. Oh. En die liggen nu allemaal in het uh, Amsterdamse archief. En die man heeft gewoon echt door heel Nederland, om alle bekende plaatsen, heeft hij dus uh, bezocht... En uh, dat is natuurlijk is hartstikke leuk. Ja, is echt een schatkamer. Of dat is schatkamer. een schatkamer aan, ja. uh, aan informatie. Nou, dat ja. deden ze dus in, in, in Engeland uh, deden ze het bijvoorbeeld ook. Hè. Dan ja. ging bijvoorbeeld uh, Pathé, die ging dan altijd filmen op het circuit als er een race was. Ja, dat maar wij kennen die filmpjes helemaal niet. Dat was namelijk voor in de bioscoop in ja. Engeland. Oh, op die manier. Nou, daar ja. hebben ze nu helemaal dingen gedigitaliseerd. En ik heb ze dus gevonden op YouTube. Ja.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 Huh? Ja, wacht, nou ja, ik, ik wilde eigenlijk wel een plaatje draaien, want anders wordt het allemaal zo uh, waar, ja? ja. zwaar. Dus we gaan eventjes een uh, plaatje draaien van Bruno Ferrara met Amore Mio. Ook mooi. Damme mani, pensieri strani, la bocca che mi La tua energia, Laat je zien. Laat me je zien. Laat me je zien. Laat me je zien. Laat me je zien. Laat dimmi je cosa Laat ah, amore je zien. Laat me je zien. amore me je zien.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 Io vedo solo te tu vedi solo me e intorno a noi più niente c'è come stai oggi tu bella che mai Ciao, amore cosa fai vuol oh, dimmi dimmi cosa sei ah, amore amore mio la luce del mattino amore amore mio sei tu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 En uh, daarna verder alle personen die hebben meegewerkt aan deze uitzending. zonder dat ze het wisten. Nou, dat waren dus Michiel Hermsen. Martijn Hendricks. Sven Drommel. Jerry Kramer. Elver Heij. Ari Griffioen. Belinda Geurensen. Bruno Boeberg-Wilson. Maaike Koper. Uh, David Molenburg. Ik zeg trouwens weer Boeberg. Het is Bruno Bouwberg-Wilson. <laughs> Voordat ik het over had. Ja. Uh, nou, de Maaike Koper, David Molenburg. Wilfred Taters. Sigrid Schopman. Rien Koevreur, Bram Steijnen. Mevrouw Kraammeet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 30 jaar geleden al die interviews... al die wat je allemaal vertelt. Het is ongelooflijk. Complimenten. Nou, dankjewel. dankjewel. Ik ben er bij elkaar... Uh, nou, zeker acht tot tien uur mee bezig geweest. Ja. Vooral ook met luisteren en selecteren. Want ja, je hebt natuurlijk heel veel interviews. Ja, wat ga je dan laten horen uit een interview? Ja. Ja. Want u zult dan gehoord hebben... dat ze allemaal stukjes uh, uitspraken van mensen... En uh, ja, dat is de interview van, van een kwartier. Ja, ja en Ik, ik, heb, ik ja. heb geen tijd om, om al die interviews te doen. Ik wilde juist die kerndingen eruit halen die over het onderwerp ja. gingen. En die dan uh, ja. Ja. In, ja, chronologische volgorde dan, uh, brengen. Um, volgende week hebben we weer een normale uitzending. En uh, ik zou zeggen, we hebben nog vijf seconden. Tot de volgende week. Tot de volgende week.